Willem-Alexander, als je dat toch leest Dat is nog eens jong zijn, dat is nog eens feest Nu al in de Raad van State en een boekje van Renate En nog zonder iets te doen, jaarlijks meer dan een miljoen Naast je moeder, bij je moeder, van je moeder, voor je moeder Met je moeder, aan je moeder, om je moeder, door je moeder Willem-Alexander, en als je hem ontmoet Moet je vragen hoe het gaat dan zegt die moeder, maakt het goed. Willem-Alexander, als je dat toch leest, dat is nog eens leven, dat is nog eens feest. Zonder iets te zijn geworden, toch de hoogste ridderorde. Wacht maar af hoe leuk dat strakje staat op die matrozenpakjes. Vindt zijn moeder, vlijt zijn moeder, knikt zijn moeder, keurt zijn moeder, lacht zijn moeder, praalt zijn moeder, straalt zijn moeder, geurt zijn moeder.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 Pijnt zijn vader, grijnt zijn vader, zucht zijn vader, steunt zijn vader, kermt zijn vader, kreunt zijn vader, zwijgt zijn vader, vlucht zijn vader. Willem-Alexander, en als je hem ontmoet, moet je vragen hoe het gaat. Dan nou zegt hij nou moe, dan nou zegt hij nou moe, dan nou zegt hij nou moe, die is goed.